Oké, okay, dus nu gaan we leren over het mannelijke en vrouwelijke in de mens, de verhouding daarvan. Kijk, wat we leren over het mannelijke en vrouwelijke in de mens, dat is eigenlijk de hele tikkun. De hele correctie die de mens moet doen, is niets anders. Het is om binnen zichzelf die twee in de juiste, juiste relatie te brengen. Je ziet het wel, dat geen huwelijke houdend stand, geen liefde in de wereld houdt stand, nog geen liefde in de wereld ooit heeft stand gehouden. Want, want, de, want een niet gecorrigeerde mens kan niet lief hebben. Hij heeft alleen maar zichzelf lief. Liefde, liefde, waar men over spreekt, is geen liefde. Het is een pornografie. Waarom? Omdat de liefde begint bij de mens. En de mens is geschapen, we hebben het geleerd, de mens is geschapen als mannelijk en vrouwelijk. Dus wanneer de mens in zichzelf komt, stap voor stap, om zijn beide kanten, mannelijk en vrouwelijk, wat wij, wat wij zeggen, gevende en ontvangende om die in de juiste, telkens in elke toestand, in de juiste verhouding weten te krijgen. Dan hoef je niet te denken dan aan de, de sfeerot. Sfeerot, natuurlijk wat je leert van de sfeerot, helpt. Maar op dat moment hoef je niet te doen. Elk moment is het alleen maar een, een stukje van uh, gas geven. Een beetje aan deze kant of aan deze kant. Van binnen naar achteren. Vanaf de plaats van je soort en dat met kracht, een beetje gas geven aan deze kant, aan het vrouwelijke of aan het mannelijke. Hoe? En nu komt het. Probeer het op te nemen in jezelf. Het is, ik had gezegd, dat ik van je soort, dat ik mocht aan jullie vertellen. Je hoeft niet te denken dat je een groot en een heilig man zijn om van je soort te ontvangen. De Torah is gegeven, de waarheid is gegeven aan een gewone mens, aan elke mens is gegeven, aan de mens die honger heeft, aan wie je zo helpt, aan de mens die weet dat die arm is, dat die tot uh, uh, niets in staat is om, dat hij niet in staat zichzelf te redden, dat die blind is die niet kan horen enzovoort enzovoort, alleen in die in die toestand van wanneer de mens komt tot zo'n toestand en geen wanhoop hebt, en niet, in, niet apathisch wordt maar wel in die, uit, die verschrikkelijke toestand van uh, het absolute onvermogen en dan ga je dan nog een tikje geven van boven het verstand van maar ik geloof het wel ik vertrouw wel dat, eh, dat de schepper heeft op deze manier geregeld. Dat de reding op deze manier komt. Dan komt het zeker. Dan ontvang je van Yeshua absoluut. Naar krachten. Niet in woorden. niet in de. En nu over het mannelijke en de vrouw. Ik geef een voorbeeld van onze wereld. Een mannetje en een vrouw. Nou, een man, een vrouw of gewoon al. Als een man uh, wil geven aan een vrouw, laten we zeggen voor een zivuk, want het is alles een zivuk in de mens, is alleen maar zivuk. Waar wij, naartoe streven, hoe de mens zijn redding ontvangt, is alleen maar zivuk. Tussen zijn mannelijk en vrouwelijk. Dus gaan we dat projecteren op de buitenwereld. Als een mannetje zin heeft en dat wil hij geven aan een vrouwtje, oké, okay, dat is op deze manier als, laten we zeggen, seksu seksueel. Of bij wijze van spreken. Of, of, of emotioneel, dan moet het zo zijn dat zijn zin, wat hij heeft, zijn pushen, niet niet groter is dan haar pushen, dan haar wil om te ontvangen. Dus zijn wil om te geven moet niet, moet niet overheersend zijn. Moet niet groter zijn dan haar wil om, om te ontvangen. Anders is het een verkrachting. Ja, van zijn kant. Als hij meer zin heeft dan zij, dan is het niets. Dat is dan geen dan overeenkomt het, overeenkomt het niet met het, met het ware zeevoek. De ware zeevoek die er is. Goed, dat begrijp je dat? Dat is het alleen maar eenmans een, een een show. Dat is niet een zeevoek. Daarom is allemaal landen wat in de wereld wordt uh, ge, gemaakt. Dat alleen maar een beetje relaxen, een beetje pipie, een beetje zo so, kinderlijk. So. Maar het moet zijn op de manier... Zoals het in het geestelijke is. Ik geef er even een voorbeeld uit van, van uh, buiten. Niet, dus niet in één lichaam zoals wij leren mannelijk en vrouwelijk, maar in twee lichamen. Mannelijk en vrouwelijk. Het moet zo zijn dat hij moet willen geven. Omwille van het geven. Hij moet geven hoe? Oh, hij moet willen geven op, aan haar op de manier dat het voor haar ontvankelijk wordt. Dat zij het op deze manier, in deze vorm, in, de, in dat recept, als het ware, precies dat het past bij haar, voor haar behoeften, etcetera, Op deze manier moet hij haar geven. Niet wat hij wil geven, maar wat zij wil ontvangen. Dat is wat hij moet geven. Dat is het, de volmaakte houding van het mannelijk. Van het mannetje. En natuurlijk is het ook dezelfde in de mens zelf, binnen de mens zelf. Moet een mannetje, moet een mannelijke kant van in de mens zelf alles proberen te doen, dat is de correctie die wij zeggen, dat is die twee drukken, de druk van het mannelijke, de, van het mannelijke in de mens en de druk van de vrouwelijke moeten gelijk komen. Wat betekent dat? Dat hij moet geven aan haar Alleen zo, in die mate, en in die intensiteit, en in die vorm, ja, wat voor haar goed is. Ja, wat zij nodig heeft. En niet dat hij haar iets geeft wat naar de klipot komt. Gaat naar de klipot, Binnen de mens ook. Dus een mens, op zichzelf, moet van boven, vanaf de boven de tabel, boven de navel, geven naar onder de navel, op een zeer speciale manier, dat van onder de tabel, onder de navel, moet het precies dezelfde druk zijn, en precies dezelfde, eh, geaardheid zijn, als boven de navel. Telkens moet je deze evenwicht, moet je trachten, tot stand te brengen. Dat is eigenlijk de hoogste meditatie die er is. Je kan je welke momenten doen op je werk, wat er ook gebeurt, wat, wat, waar, waar je ook bent, want die twee heb je bij jezelf. En dat, en je bent absoluut onafhankelijk van wat er in de wereld gebeurt. Je hebt twee dingen in jezelf, van binnen. Boven de tafel, boven de navel en onder de tafel. Na, nou, nu gaan we vragen, kijken naar het vrouwelijke in de mens. Of het vrouwelijke, van, wat we zeggen, eerst nemen als voorbeeld vrouwelijke buiten. Dus in een, een lichaam van een vrouwelijke. Als we twee mannelijke en vrouwelijke lichaam met, bij elkaar brengen of vergelijking doen. Dat een vrouwelijke moet ook weten wat zij vraagt. Zij moet weten op welke manier zij vraagt het mannelijke haar man, om haar te geven. Zie je, het is een spel, het is een heel gevoel en diepe uh, geaardheid die de mens moet aan de dag brengen om bijvoorbeeld ook de zwoek in deze wereld te maken. Hij moet een happening zijn en niet even relaxen. Zoals in het Westen, men weet absoluut niet. En in het Oosten, dan doen ze ook wel, wel, ze weten wel. Uh, maar dan is ook weer met het. Uh, iets de ene ding overheerst. Het hart overheerst over het verstand. En, dus, uh, allemaal omdat het eigenlijk. Uh, je moet tijd nemen daarvoor. Je moet voor een zwoek, om zwoek ook in deze wereld te maken. Als men dat doet, wie dat wil doen, wie dat wel doet. Hij moet wel uren daarvoor uit te trekken. Ik bedoel, om daar een van een belevenis, een boeket van te maken. Waarbij men eerst niets niet denkt aan de wereld. De kinderen weg, alles weg. Alleen maar met z'n tweeën. Alleen maar uh, eerst tijd maken om aan te passen aan zichzelf. Dezelfde druk te hebben. Niet dat hij te druk is. Dat hij wil het geven, sneller. En zij... Weet niet hoe te ontvangen. Of ze wil één ding en hij wil ander iets. Ze moet echt. En zo is het geestelijk. Zo is het. Dat komt allemaal van de geestelijke wet. Dus zij moet ook weten wat zij wil ontvangen. Zij moet ook willen, willen ontvangen op een kosere manier. Van een man. Op een kosere manier van een man. Daarom is het ook. Geestelijk is het ook gegeven, of een Joodse vrouw natuurlijk wat ze doen is het, uh, ze gaan een rituele bad nemen dat betekent 0,0 je, je, je wordt niet beter maar op deze manier zuivering moet zich, zich zuiveren haar gedachten en haar gevoel waardoor zij zuivert haar zichzelf van de wens om te ontvangen voor zichzelf dan komt pas het ware genot genot dat eigenlijk is. En natuurlijk dat lichamelijk wordt het ook gevoeld. Maar dan, zij zuivert zichzelf van haar eigen wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat wat zij van hem ontvangt, dat zij uh, op een zuivere manier dat doet. Dat zij wil ontvangen ook omwille van het geven. Dat zij wil op deze manier geven aan hem. En hij wil geven aan haar. Zij wil ontvangen van hem... Maar op de manier dat zij hem geeft. En hij wil geven aan haar op de manier, de, oh, hij wil on, tot op de manier dat hij haar geeft en hij ontvangt. deze manier. Zo is het allemaal, gele, uh, uh, komt het van de alles in één mens. Zo is het, die twee moeten wij steeds in evenwicht te brengen. De ...de wens om te geven... ...van boven de gezet... ...boven de uh, taboor... ...het mannelijke... ...en het vrouwelijke die in de mens... ...wil ontvangen. Die twee moeten steeds in evenwicht gebracht worden... ...en uh, omdat er... ...we weten dat er bestaat geen... ...geen geweld in het geestelijke. Betekent dat in jou zelf... ...wat betekent geen geweld in het geestelijke? Betekent dat binnen de mens zelf... Jouw ja, de gezin moet niet een niet hogere druk uitoefenen op, op, op dat onderste gedeelte dan, wat, zij, dan wat, de, wat de krachten onder de navel kunnen ontvangen of waar zij in, dan, in de, dan de mate waarin onder de tabul tabu, Um, altruïstisch kan ontvangen. Betekent, wat betekent altruïstisch In evenwicht. De mens is geschapen om in evenwicht te verbleven, als het ware in eeuwigheid te leven. En de, in de eeuwigheid in leven betekent juist die twee delen, de mens die gescheiden van elkaar waren, ...om die weer tot eenheid te brengen... ...mannelijk en vrouwelijk en dan verbinding maken... ...dus daar waar de tabor is... ...als het ware... ...daar komt het mannelijke en het vrouwelijke binnen... ...in jou, in elke toestand moet je het doen... ...dan heb je een zivouk... ...en dan heb je een ...dan op dat moment heb je dan... ...ervaar je niet die klipot of iets anders... ...want, want de zivouk vindt plaats door wat... Je tegen je zot. Ja of Isot Je tegen je zot. Als jij binnen de mens, binnen jouzelf, via die navel, ja, die vierde navel, navel is ook de plaats, dus daar waar is ook, zit ook de isot. Isot zit bij de zeerandpied hoger dan netzig en hoog. En daar is ook het vrouwelijk. En als je die twee dan, al is <coughs> ah, is korter, doen, dat is een verschil, dus hij moet natuurlijk, daarom moet je tijd maken om die vrouwelijke eerst op, op het niveau te brengen, omhoog te brengen, boven de tafel, als man zelf. En, jij hebt dan een mannelijke en vrouwelijke, Je moet je twee, met twee, uh, twee aspecten werken. Jij hebt in jezelf een mannelijke en vrouwelijke, dan heb je niet afhankelijk van... Iemand van flesh en bloed dan buiten jou is. Buiten jou om is. Je kan het wel toepassen als je dat wil, natuurlijk, in het leven. Maar in principe, jij ja, bent dezelfde, de dirigent van jouw eigen leven. Je hebt mannelijk en vrouwelijk. En vrouw heeft ook een vrouwelijk en mannelijk. Dus als je steeds probeert deze connecties te maken, dan ga je dan waar de navel is. Ondernavel ga je dan als het ware mannelijke penetreren het vrouwelijke. Dan heb je dan de verbinding tussen boven de, tab de tabor en de onder de tabor. Dan heb je één mens. Terwijl anders heb je twee delen in jezelf. Boven, dat is het tweede, dat is het dubbeleven. Dat is het ervaren van de mens in deze wereld van leven, Oftewel dubbel, of hoe zeg je dat, tweeledigheid. Dat het hoofd wil dat of het hart wil dat maar onder de onder, het, onder de navel wil heel iets anders en ik kan het nooit bij elkaar brengen want de ene wil het goede en de andere wil kwaad ik kan het niet anders doen dat is een hele kluw om dat te doen en er is geen geweld in het geestelijke zo dat moet het geestelijke betekenen binnen jou moet geen geweld zijn jij moet niet van jou de druk van binnen moet niet druk uitoefenen, overmatige druk uitoefenen op jouw uiterlijke kli, op jouw vrouwelijke. Er is geen, geen, geen, geen geweld in het geestelijk. Dus jij moet perfecte relatie telkens in elke toestand. En op elk moment moet je trachten een perfecte relatie te maken maken met je vrouw. Dat is bijvoorbeeld wat ik nu uh, doe in mijzelf. Natuurlijk in tijdens de les moet ik aan jullie geven, soms lijkt het wel dat ik druk uitoef, omdat ik wil het, moet met veel woorden gebruiken. Maar eigenlijk, als ik met mijzelf alleen ben dan steeds probeer ik dat en zo dat heb ik van Yeshua en jou geleerd Yeshua heeft mij nu geleerd op welke manier uh, het tot stand te brengen Je hoeft niet te schrijven Yeshua, Yeshua ja. Jezus heeft gebeden uit te spreken dat wij straks in de nachtlessen gaan leren ook het boek over ja, het geweldige boek van Ari over gebeden gaan we dat doen alleen omwille van wat ik jullie vertel nu ...om ons te laten helpen... ...om die mannelijke en vrouwelijke in de mens... ...tot eenheid te brengen. Ja? Zoveel mogelijk in elke toestand. We niets vergeten. Wie niets gaat verloren in het geestelijke. Als je nieuw, ...als je van... nieuw vandaag niet... ...die eenheid brengt... ...jouw mannelijke en vrouwelijke... ...wie gaat het dan doen morgen? Denk je dat morgen gaat iets gebeuren... wonder gebeuren? Nee. Jij moet het wonen, dat is het wonder. Ja? Dat is het wonder van je Dat is de eenheid tussen het mannelijke en vrouwelijke in de mens. Boven de, ta boven de tabber en onder de tafel. En jij bent alleen die dat wel kan doen. Niemand anders. Doe je deze verbinding op deze manier, dat is die wat de, de wet van de gelijke druk, zoals we hebben gezegd, dan leef je dan word je gereed dat betekent automatisch dat jij verbindt jezelf met Jeshua en via Yeshua verbind je jezelf met zijn vader en dan wordt het jouw vader en op dat moment op dat moment mannelijk en vrouwelijk is verbonden het is net als uh, net als die ja, tussen man en vrouw, waarbij een man wil niet stoppen en een vrouw zou ook liefst niet willen stoppen, zou willen zijn je soort steeds in haar hebben en dat het nooit ophoudt. Zo is de mens geschapen in deze wereld om dat soort genot te ervaren elk moment. ...onafhankelijk van wat je moet doen... aan je, je brood verdienen en dat en dat... ...dat is niet iets dat het moet storing brengen in... ...in jouw innerlijk wereld wat je van binnen doet. Wat je dan met, je doet met je handen... ...of met, met uh, werken met computer of iets anders... ...dat hoeft hoef niet te storen wat je binnen hebt... ...wat je binnen doet. Dat is net zoals die... Uh, wat ...ik had jullie verteld over die grote was een grote... Uh, Rabi was een grote rechtvaardige die in oude tijden nog, in de tijd van Yeshua ongeveer, uh, staat geschreven over hem, van Tanaïm nog, van de eerste, tweede eeuw, van na Yeshua. Van dat hij klom naar, uh, nou, hij werkte als appel, plukker van appels, ja of appels en dan weer een andere seizoen weer, andere vruchten dan deed hij anders iets dus hij was, uh, klom op een boom als werk, dat werk wat hij deed was een, een van de grootste van de generatie maar hij deed dat werk omdat op deze manier kon hij vrij, vrij zijn maar natuurlijk iedereen kan zijn eigen werk doen wat je ook bent, uh, welk werk je ook doet uh, kan je ook volgen wat hij deed en hij werkte gewoon met plukken, apelen en zo. En daar, dat is over iets anders, werd het gesproken. Dat liepen de Torah geleerden, de grote Torah tora geleerden, die wel een baantje hadden en op een an andere manier werkte, misschien bij Rabbinaat. En zij zagen dat hij daar op de boom was en zei: Hij was een grote man, he, uh, veel, veel eer had, heel eer. En dan. Begroeten zij hem en hij begroette hem niet terug. Dat was een andere reden, omdat hij op dat moment uh, was bezig werk te Hij kon niet zijn tijd, die hij verkocht als het ware, zijn tijd van, ja, hij verkocht zichzelf voor dat werk aan een werkgever. ...hij verkocht zijn werk... ...zijn uiterlijke mens... ...moest werk doen om, om, om iets te verdienen... ...om eten te eten, om kosten te verdienen... ...dus hij antwoordde niet aan hen... ...aan hun groet, op deze manier... ...maar... ...eigenlijk was dat niet... ...dat de reden zoals zij dat beschreven... ...omdat zij begrepen niet het geestelijke... ...hij beantwoordde hen niet... ...omdat hij was bezig... ...op dat moment... Hij was daar op de boom en was bezig met zichzelf, met deze zivuk te maken. Dat is allemaal het verhaal met de apenplukken, et etc. Dat is diep, diep betekenis daarvan was dat hij met zichzelf bezig was. Deze zivuk tot stand bracht. het doet er niet toe of je dat welke werk de mens doet. Of die stratenmaker is, of die professor is niemand, niemand kijkt, heeft een microscoop nog ontwikkeld om te kijken naar jouw innerlijk wat je doet van binnen en wat er ook is welke druk van, is van buiten je hebt altijd te maken met jouw eigen druk van jouw mannelijk en jouw vrouwelijk dus denk wat heeft dat voor gevolg, voor een prachtig uh, gevolg voor ons Moet, eh? Moet je... Moet je... eigenlijk mannelijk en vrouwelijk kunnen zijn. Oké, okay. maar wat heeft het nog een bij iets... Een bij belangrijke bij... Uh, zeg je dat, uh, um, een geweldig iets wat wij aan, dat, aan dit mechanisme kunnen hebben is... Uh, kunnen nog dan, heeft het nog zin om te denken aan, of te denken of in, in herinnering op te roepen uh, dingen die wij verkeerd hebben gedaan in het verleden of wanneer dan ook heeft het zin of niet? Hij heeft geen zin absoluut geen zin hij heeft het zin om dan ...spijt te hebben voor iets... ...of uh, schamen zichzelf voor iets wat er geweest was... ...of tot nu toe is geweest... Uh, ...of schuldgevoelens voor wat dan ook te hebben... ...absoluut niet... ...want dat helpt absoluut niet... Wel helpt mij nee, voor geen millimeter... Voor ...absoluut niet, waarom? In mijn toestand... ...kan ik alleen maar één ding, één ding kan me brengen tot mijn sereniteit. Opletten in dat moment, op het gegeven moment, elk gegeven moment moet ik opletten... ...dat die dubbele druk, van de wet van de dubbele druk... ...wat er toen geweest, wanneer het ook geweest was, interesseert me absoluut niet... Op deze manier, wanneer ik die hoek tot, tot stand breng tussen mijn mannelijk en vrouwelijk, tussen mijn boven de, de navel en onder de navel op dat moment, verkrijg ik de eenheid. Maar is het dan iets van dat je heel erg bewust bezig bent met iets anders? Nee, je bent op, ben, ben nergens bewust. Jij bent je nergens van bewust. Je bent alleen be, jezelf bewust van jouw kieling. Van jouw bestaan op dit moment. Eigenlijk is het leven, van het leven in het nieuw, herinner je nog, mm -hmm. met de 5W, wat we hebben gehad, precies hetzelfde. Mm -hmm. Alleen, het is een praktische wat ik u steeds verder, wat wij verder gaan, dat wij geholpen worden, ja, in onze, in onze studie. Dat wij steeds verdiepen ons en steeds praktischer komen um, uh, te werken met de readingsformule. Dat is wat wij, wat wij doen. Maar je hoeft nergens aan te denken. En dan is het, of je het lekker vindt op dat moment, of jouw lichaam ermee akkoord gaat of niet, moet je absoluut niet interesseren. En wat er ook is. Jij moet op dat moment, je hebt in twee gegevens. Op elk moment heb je twee, elk moment, in elk moment, wanneer jij, in elke jouw toestand, heb je alleen twee dingen, twee gegevens, het mannelijke en het vrouwelijke. En die moet je brengen tot evenwicht. Dat is de, de, de wet van gelijke druk. Dat beiden op een juiste manier elkaar aanpakken. Dat zij de ene wil geven, de andere ook wil ontvangen. Zowel die wil die degene die wil geven, als degene die wil ontvangen, beide ontvangen en geven op de wijze dat zij doen het, doen dat om in absolute sereniteit te blijven met de realiteit. Op dat moment, wanneer je dat bewerkstelligt bij jezelf, ben je klaar voor de schepper. Op dat moment sta je voor de schepper. ...al doet het jou misschien ergens... ...nog ergens daar krabbel, kribbelt... ...wat er ook mag gebeuren... ...daar bij jou, of prettig... ...of niet prettig... ...of jij dat... ...een genormig... Uh, ...of jij... Een, ...op een, op een, op een, op een bepaald moment... Bepaal moment euforistisch bezig bent... Hè, ...of jij uh, op een, een bepaald moment... Uh, ...een lotje... ...wint in loterijen... Uh, ...30 miljoen euro... ...of 100 miljoen euro... Op dat moment. Moet je ook niet. Opgaan in dat. Die vreugde daar is. De enige vreugde die bij jou moet zijn. Goed opletten is. Die wet. Van de gelijke druk na te leven. Op elk moment. Dat is de vreugde. Dat is de realiteit. De ware realiteit van jou. Want als je Iets. Uh, heb bereikt of wat dan ook uh, op dat bepaalde momenten uh, je bent enorm veel vreug vreugde uh, beleefd dat als je erop ingaat op die vreugde als je dat consumeert die vreugde dan onvermijdelijk beland je straks in, het, in een toestand van huilen wie lacht veel dan zal absoluut onvermijdelijk zal daarna huilen wie ja weer prompt op zijn gezondheid, die zal uh, in een ziekenhuis belanden. Nee, absoluut, waarom? Het is als het ware, het is, het is, het is waar, waarom? Omdat men als het ware de ene druk verkiest boven de ander. Het is geen realiteit. Nee. win jij dan in de loterij de mens wordt, wordt het is een verschrikking wat er gebeurt met de mensen. Want ze weten niet hoe om te gaan met zo'n toestand. Terwijl de toestand is, altijd in elke toestand moet je dat zorgen daarvoor of het ver, of het bedrukkende toestand is. Of in vorm, voel je bedrukking, zoals in deze dagen bijvoorbeeld. Of dat jij voelt wel iets geweldige pret of wat dan ook een vreugde, zet. Moet je niet op ingaan. Niet ingaan op jouw vreugde. Het is niet van jou. Het wordt alleen maar jou gegeven. Om dat moment te beleven. Het is niet van jou. Jouw vreugde die je ontvangt. Het is ook niet van jou. Die. Hoe heet het. De bedrukking die je ontvangt. Is ook niet van jou. Beide zijn constructief. Wat moet je doen alleen. Alleen maar jou geeft dat. Als, als, als een. Hoe zeg je dat. Als een. Ruw, ruw element als een bouwstof of als we zeggen een rauw materiaal, ruw, zeggen, ruwe materialen, gevoel van als ruwe materiaal, om die beide in, in mannelijke en vrouwelijke weten op elk moment in evenwicht te brengen. Dat is alles. Je moet niet, hoeft niet naar het nieuw dat in woorden. In, de, ...in denkbeelden... ...weergeven. Het is niet nodig. De mens is niet geschapen daarvoor. De, de, natuurlijk in deze wereld is... ...het verstand is ons gegeven... ...niet om niets. Met ons verstand dan kan je dan... Uh, uh, ...jij doet je werk op je werk. Het zijn allemaal dingen die... ...in deze wereld nodig zijn met jouw verstand. Je moet rekening betalen, je moet je badkamer schoon houden, je moet dit, je moet dat soort dingen, dat doe je dan. Met jouw verstand is genoeg, het verstand is daarvoor gegeven. Maar het verstand is ontoerekenbaar om de mens te brengen tot eenheid, om de mens te brengen tot geluk. Het verstand weet niet van geluk. Hoe meer de mens denkt, hoe droeviger hij wordt ja heb ik het geleerd ook, Salomo zegt ook precies hetzelfde, meer wijsheid meer een beetje meer een constant gevoel precies, ja. absoluut niet en in die gevoel, in dat constant gevoel waarbij jouw mannelijke en vrouwelijke zijn in, met elkaar, in Zivouk mm -hmm. daarmee gaan wij nabootsen wie want wij zijn dan goed opletten wat heel bijzonder deze les is Cruciaal, want dat is... Ik had jullie gezegd, ik had nooit jullie gezegd in al die lessen van Brit Gadasha, dat ik het ontving direct van Jezus. Weten ze, heb ik ontvangen direct van Jezus? Direct, van boven, direct aan jullie de Daarom uh, probeer het goed doorwerken, uitwerken en toepassen in je leven. Was de vraag was het om in sereniteit te blijven? Ja, dat is een soort onstandig. Dus, en Precies. Dat constant gevoel natuurlijk ook deze verandert. Op elk moment heb je een ander andere, andere niveau van... Het ander, het ander niveau... Op elk moment heb je een ander niveau... ...hoger niveau... ...omdat je gaat steeds, steeds elke keer... ...ga je naleven deze wet van twee drukken. Dus dan op elk, op elk moment... Hebben we weer dat gemiddelde? Zo Zoals we willen zeggen, gemiddelde. Maar dat wordt altijd op een ander niveau. Want de mens staat niet op dezelfde plaats. Maar telkens moet je weer naleven. En hoe moet je het naleven? Wat is het naleven? Dat is die delta. Dat is het verschilletje. Het verschilletje tussen de druk. Tussen jouw mannelijke en vrouwelijke. Dat moet je wegwerken. Weg, weg Als hij heeft de druk. Het mannetje van boven. Je ja, hebt, geef ja, een voorbeeld. Het is alles praktisch wat ik vertel. Alles is 100% naad te doen. In elk moment kan je het toepassen. Laten we zeggen dat jij hebt nu een lotje gewonnen. 10 miljoen. I mean, ik weet mean, I mean, niet eens wat miljoen is. Ik kan het me niet eens verbeelden. Maar goed, maar stel dat jij zo so is gevoegd, En jij natuurlijk, oh, ah, en dan jouw zeeranpien, dus van boven je vanuit je hoofd, tot aan je midden, tot aan je aan je aan navel, wil zoveel geven aan die malgoed, die onder de... Die gaat al, want die wil zoveel, die heeft zoveel druk, en die gaat het pushen op die malgoed. Op en uiteindelijk komt er, zij komt tot die ellende, to, to want ze heeft dat niet nodig, al dat pushen van jou. Heb ik. Jij wil haar zoveel geven dat dus ze heeft het niet nodig. En dan gaat ze dat wel ontvangen, maar zij, omdat zij niet voorbereid is om dat te ontvangen, gaat ze dat ontvangen. Om, niet, om, niet om willen, on, onwillend. Oftewel, zonder wil en betekent zonder wil betekent, niet, uh, betekent uh, niet om willen van het geven. Daarom, een man die dan bijvoorbeeld die ook in onze wereld, die, die uh, uh, door welke welk gevoel hij ook heeft, dat hij zijn zin wil krijgen. Dat hij gewoon zin heeft om met een vrouw een zeeboek te maken in deze wereld. En dat zij is niet voorbereid daarvoor. Misschien wil ze wel. Maar als zij niet voorbereid is daarvoor, 100%. procent. Denk nergens. Denk niet aan kinderen. Denk niet aan morgen. Denk niet aan, aan huiswerk, aan hoe het aan dat zij moet huizen, hui, uh, poetsen, schoonmaken, et cetera. Maar alleen zij nu bestaat nu in haar mannelijk en vrouwelijk. In absolute eenheid met haar mannelijk en vrouwelijk. En niet dat zij steunt op zijn mannelijk, dat hij, dat hij zijn mannelijk voor haar nodig is. En zij en hij is ook geheel in eenheid... Eerst brengt zichzelf tot de eenheid tussen zijn mannelijk en vrouwelijk. En dat kan tijd duren, tijd nemen. En dat ze rustig, stap, langzaam gaan met bij elkaar zijn. En, en uh, kleedjes uit, maar dan langzaam, voorzichtig, langzaam, zoals de eeuwigheid zelf is. Dan wordt het een zoek van. Dan kan je iets beleven wat onsterfelijk is. Ook hier op aarde. Maar dan heb je dat nodig, beide hebben dat nodig om hun mannelijk en vrouwelijk eerst tot die, die, die eenheid te brengen. Dus eerst de vindt plaats in de mens zelf. Maar dat is eigenlijk een hoogtepunt, of een orgasme. Is eigenlijk ook geen balans? Eigenlijk, als het zo gaat, komt er altijd een orgasme. Precies, tegenaan. Oké, maar... Dat is eigenlijk het breken. Het breken, natuurlijk. Want omdat... Nog een keer, in deze wereld is het... En als het ware een... Uh, als je eigenlijk een eigenlijk uh, over de top. Precies. Verstoor je eigenlijk de balans. Ja, maar omdat in deze wereld is het zo dat het... Moet je zo zien. Dat ik de mens... Ik vertel je een Omdat in deze wereld natuurlijk moet men kinderen maken. Dat is duidelijk, ja. ...kinderen moeten maken. Oké, okay, moeten, moeten niet moeten, maar kinderen. Nee, het is allemaal gebeurd en het is allemaal... Wie wil dat die dat om kinderen maken, etcetera. Maar... Ik ...vertel je nog iets wat je nergens vindt. Want het is allemaal tegen de... ...al die opinieën die in de wereld zijn. Goed opletten wat ik zeg. Het hoeft niet te daarmee akkoord gaan, het hoeft niet te, ...maar gewoon, nee hoor dat wel, want... Het zijn diepste geheimen die ik vertel. En niet van mij. Daarom, daarom ik ben ik geen wijze man. Ik alleen ontvang. Alleen uh, door mijzelf. Uh, op bepaalde momenten. momenten absoluut als niets maken. Als dweil maken. Omdat zo geweldig. Is de wereld gemaakt. De mens is zo gemaakt. Dat die. Kijk nou. Als een mens jong is. Dan heb je veel potentie. Ja, kan je veel, veel. En als je dan ouder wordt, kan je minder. Zo is de mens gemaakt. Ja, niet zo vaker. En ik bedoel over de zieke. Maar de mens is zo gemaakt dat die... in deze wereld. De mens is gemaakt zodanig dat de mens moet. Niet dat de ouderdom de mens minder maakt. Goed opletten. Zoals so in deze wereld is het zo. So. Ouder, ouder worden betekent minder. Alles is minder. Je kan minder eten, minder tanden, minder bijten, minder ja dit, minder alles minder omdat men alleen leeft in deze materiële wereld, op deze manier, en men weet niet anders. Men, men, men leeft alleen naar, verbruikt alleen, verbruikt alleen wat, men gege wat gegeven is, en men bouwt zich niet op geestelijk. En men weet niet hoe de krachten te, van, die aan de mens gegeven zijn, om die te gebruiken. Om, de mens is gemaakt zo dat die moet doorgroeien. Dus dat moment dat hij, hey, uh, alles moet je meemaken natuurlijk. En dan komt, er is een moment, er is een tijd, bijvoorbeeld een periode, waarin hij, de mens, uh, veel te veel gesteld wordt op uh, seksuele omgang met, met, ja, met een ander. Met, met een ander op kinderen te maken om dit, dus, hoe dan ook. Het is gegeven omdat in de, in de jeugd, het moet wel zo, en de hormonen werken en alles. Dat die dan veel gericht daarop is, alles is, uh, ja, als een man is het zo dan, op de man, op, op een jongen is het zo dan. Welke, elke gaatje die hij ziet, dan, dan wordt hij opgewonden. Ik bedoel, omdat die, het zo de tijd is, zo'n zo periode. Maar de hele bedoeling is dat de mens mm, geestelijk groeit. Geestelijk in alle opzichten groeit. Dat betekent dat hij, datgene wat voor hem eerst was alleen maar een wipje doen. Alleen maar een beetje zo uh, even uh, een wipje doen. Dat het, hij gaat dat transformeren stap voor stap door zich te ontwikkelen. Dat hij gaat zien dat alles binnen zichzelf het mannelijke en vrouwelijke in zichzelf en wat hij dan doet verder met, met een ander, dat is iets anders op uh, welke manier en, maar dat hij gaat zelf steeds hoger, hoger bij zichzelf zien, inzien te komen tot de bron van de zivuk de bron van de zivuk betekent, betekent iets heel, iets anders dan, een, dan het orgasme is zoals wij dat kennen hier, is het net zoals inderdaad wat Henk zegt, het breken van kilim. Het komt, als het ware, omdat de malgoed is niet gecorrigeerd. Het malgoed is niet gecorrigeerd. En dan op deze manier is er het eindige in deze, in deze wereld. De mens ervaart deze wereld alleen als eindige. Het eind, eindpunt is dat. Oké, okay. dan is het eindpunt hij ervaart dat als eindpunt. Terwijl Yeshua ons leert, wie, zie je wat we hebben geleerd boven, dat wie houdt vol tot het einde, betekent dat zichzelf opbouwt van binnen, dat, ze, dat hij zijn mannelijke en vrouwelijke weet, met de jaren, met het werk met aan zichzelf, weet tot eh, zwoek te brengen, dan is het eeuwige zwoek. Dan de mens ervaart eh, het onsterfelijke, de tussen het mannelijke en vrouwelijke, wat hij vroeger, waar hij vroeger al die spuiterij nodig had. Dat eindigde vroeger bij hem alleen met het spuiten, spuiterij, met, het, met het, alleen met het, eh, het orgasme met een beetje vocht eruit te halen. Nu verenigt bij hem zichzelf met mannelijke en vrouwelijke. En hij verkreeg dan dat permanente zivuk. Zivuk lopassik. Het is net, hij wordt dan, ja, omdat boven de gazé boven de en onder de, boven de, de en onder de tafel is vergele is net als zeer Nukwa. piene Ja, of niet? Zeer piene, goed. Dan, als die zichzelf op deze manier, de mens, die mannelijke en vrouwelijke, steeds... Brengt tot de zivouk, dan gaat die lijken op wie? Boven wie is de paar, bovenste paar die altijd verblijven in de zivouk, ja, nog ja, plastic? Ja. en Ima. Als Abo en Ima. De mens wordt dan als Abba en Ima. De, he de hele bedoeling is dat de mens, dat de, de Zerampine Nukwa, en wij zijn de producten, de kinderen van de Zerampine Nukwa. Ja, Zerampine Nukwa, die zijn onze geestelijke pijn, maar, maar En Abba en Ima zijn de vader en moeder van de Ziranpin en de Nukwa. En als wij ons structureren op deze manier als Ziranpin en Nukwa, en dat wij steeds in elke toestand komen tot deze Zivuk onlopassig. Zivuk dat onophoudelijk. Dat betekent, dat kan komen alleen maar door het absoluut geloof. Absoluut geloof. En daarmee bereiken wij het absolute geloof. Want wat, wat is absoluut geloof? Wat is het geloof? Wat is het geloof in Yeshua? Geen niemand kan je antwoord geven. En Yeshua zegt ons, wil je geloven, wil je komen tot de redding, tot mij? Het is binnen jou bereikt. Verbindt jouw mannelijke en vrouwelijke. Je kan altijd voelen in jezelf, of niet, van binnen. Jouw boven. A krachten boven jouw. Uh, hoe zeg ik? Dat, boven jouw uh, navel en onder jouw navel. Voel je dat of niet? Iedereen voelt dat. Jullie kunnen het des te meer kunnen voelen. Jullie zijn al voorbereid daarvoor. Nou, als je dat... Die twee steeds opletten. De druk van boven niet meer is dan de druk van beneden. En de druk van beneden niet boven is van de druk van boven. Je moet je niet afvragen waarom de druk van beneden is lager dan de druk van boven. Je weet niet. Het is aan jou gegeven worden. Toestand. Elke toestand wordt aan ons gegeven. Gevoel is niet van mij. Gevoel wat aan ons gegeven is. is, is wordt, ja, gevoel. De wensen die aan ons gegeven worden van binnen, van binnen het van, is niet, is ons, zijn ons gegeven zonder onze te vragen. We, weet iemand wat over vijf minuutjes wat, het, wat wat welke gedachten of welk gevoel hij krijgt? Geen mens weet het. Wij zijn niet de baas. Wij zijn wel de baas over dat werk wat aan ons gegeven is, om de druk te van boven de tabor en onder de tabor in evenwicht te brengen. Dat kunnen wij wel doen. Maar dan moeten wij ook inspanning leveren om het verschil weg te werken. Dus als je voelt, praktisch, nog een keer. Als je voelt dat jij van boven te druk hebt, drukker hebt dan wat je beneden hebt. Dan moet je dat verschil deelten, dat verschilletje, van jouw druk boven moet je wegwerken. Moet je niet proberen, dezelfde, moet je niet proberen onder jouw midden die maar goed ook dezelfde zin laten krijgen zoals, ja, zoals jouw bovengedeelte. Eigenlijk. Right? Dat is wishful thinking. Dat right? is dan uh, opleggen jouw wil aan die maar goed. Kan niet. Bestaat niet in het geestelijk. En we zijn het geestelijk product. De mens is gedraagt zich van naar de wetten van de geval helemaal zo. Je kan niet van boven, jou boven, duidelijk, boven de tabor, de, de druk wat, wat boven de tabor is. Je zegt nou, dat is geweldig. Ik heb zo'n mooi druk, een hogere druk dan wat onder de tabor maar goed heeft. Ik wil nu alles op alles doen dat ook zij, maar goed, net zoveel zin heeft als ik. Net zo'n druk heeft als ik. Dat mag je niet doen, want dat zal je nooit lukken. Dat is dan een wishful thinking. Zo werkt het niet in het geestelijke. Wat moet je doen? Dan moet je jouw mannelijke, oftewel wat boven het taboor is, wat uh, meer druk heeft. En jij zou natuurlijk willen dat het maar goed ook dezelfde druk zou hebben op dat moment. Maar dat zou dan wishful thinking zijn. En niet jij bent de baas over de toestand waarin jij verkeert. Jij bent alleen de baas over het werk wat je doet. Maar welke druk bij jou ontstaat, daar ben je niet de baas. Je bent niet de baas om, om te zeggen, nou kijk, ik heb nu boven mezelf, mijn mannelijke heeft druk van, uh, laten we zeggen, twintig uh, bar. Ja, hoe zeggen we? En mijn onder de taboor heeft tien heeft bar. Nou, laat me daar ook, laat ik dan nu eventjes daar mijn baren, mijn, mijn overtollige baren even... Daarin stoppen, stoppen, even pushen in die mal goed onder de tafel. Dan gaan we dan straks, dan wordt het samen misschien ik en haar. En ik en haar hebben we allemaal van twintig, iedereen heeft van twintig. Ja, iedereen heeft nu twintig, maar dan niet. Dat zei tien, hij heeft dertig. Laten we beide gelijk, gelijk doen van gelijke druk van twintig, twintig. Dat moet je niet doen, je kan, niet, je kan dat niet bevallen. Als zij heeft op een bepaald moment tien. Dan moet jij ermee ermee ik euh, dat je moet ermee er rekening houden dat zo is het. Dat is het moment. Dat is de toestand wat gegeven is aan die eigenlijk. Ja, je kan haar niet dwingen om meer druk te willen hebben. Je? Want dat is niet, uh, wij zijn niet de baas van, die, van het wat wij op een, uh, elk moment ervaren. Dat is erg belang, belangrijk, maar de druk wel, de druk en ook de druk weet je niet welke druk. Waarom heb je zo'n druk? Je weet het niet. Soms, <coughs> soms weet je soms op een bepaald moment, Opeens komt de druk zo van binnen. Je weet niet hoe dat zit? Je moet niet ontleden. Ah, hoe komt het? Oh, oh, relax, ontspannen, Nee, Moet je niet denken over ontspannen. Dat is de ontspanning. Dat is de inspanning Omwille van het uh, berekenen van de eeuwige ontspanning. Dat is de ontspanning. Niet een borreltje nemen. Of even, dan kom je van je werk en ga je dan zo. TV, TV kijken. Maar zelfs als je TV kijkt, van binnen en kijkt. En zo, so, jij participeert met je uiterlijke mens. Van binnen, breng je, doe je dat aanpassing. Het is geen werk, het is niet vermoeiend. Het is niet een, uh, iets dat jij uh, geestelijk, dat jij met je hoofd bezig bent. Ja, begrijp je, je of dat... Paranoïe, paranoïde of zo dat je... Maar als je dan de druk van boven meer voet dan van onder dan moet je, je boven druk Precies, als je van boven druk hebt van dan meer dan van, van onder. Dan moet je niet proberen deze druk door te douwen naar beneden. Of proberen hem gelijk te stellen met wat onder is. En? Bijvoorbeeld. Of verminderen, een beetje verminderen van die druk van boven, maar wel... ...met de bedoeling om de druk van onderen te vergroten. Dat is niet aan jou gegeven. Want dat kunnen we niet. We hebben een toestand... ...en moeten we geloven en vertrouwen... ...dat elke toestand is optimaal. Elke toestand waarin jij verkeert moet je weten. Natuurlijk, je moet zelf niet oproepen rare toestanden. Dat jij een nacht doorbrengt met drank, drank... ...ik zeg dat jullie doen dat niet, maar ik bedoel... ...met drank, met allerlei, allerlei rare dingen... ...dan s de voel je dan... ...druk weet ik veel, waar overal. Drugs. Je weet niet waar het waar het druk, druk, druk, drugs voelde je niet, druk. Maar de bedoeling is dan om... ...dat jij werkt, dat jij bewust bent van jezelf en van je toestand. En hoe jouw toestand is, dat ben jij op dat moment. Maar de, de druk die je voelt, dat is eigenlijk de wens... De wens die naar je toe komt. Precies. het right? uit de druk. Ja. Tenminste zo. Precies. Dat is Maar dan denk ik: een wens is een tekort. Dat is dus. Een tekort is vrouwelijk. Dus dan, Oké, okay. dan, dan, dan maar. Is okay, maar wens, wens is kli. Wens is kli. Wens betekent tekort aan iets. Dat is ook kli. Boven ons hebben we ook wens. En wens betekent kli. En in de kli, voor het je hebt boven, komt het licht. Wij, als wij spreken nu over een dan bedoelen we niet alleen killing. Ja, bedoelen we uh, en kli en licht wat daarin is. Dein? Meestal is het zo dat boven jouw gezet, daar zit wel altijd licht in. Ja, dat kan, dat mag licht binnenkomen. Dat komt tot jouw gezet, van boven tot jouw tabur, uh, is zijn innerlijke kelim. Kelim van het geef altijd kan licht daarin komen. Het probleem is van onder de tabor. Daar is, daar is mondjesmaat, kunnen we licht daar naartoe halen en ook niet in de eigenlijke kilim, in de zerenpien en goed van jouw kilim, van onze kilim, kunnen we niet in de innerlijke, van, we kunnen niet innerlijke kilim onder de tabor ook krijgen tot de gemar Alleen Alleen Yeshua had alle vijf in zichzelf. Yeshua. Omdat het, het was de ziel van, van de ketter, absolute ketter. En daarom alleen van Yeshua kunnen we leren wat Hashem is. En ook de wijze hoe wij ons kunnen brengen, in overeenstemming brengen, om lijken op, op zoals Yeshua. Het. Maar Yeshua hoefde zichzelf niet, die, die dingen niet te doen als mens. Moest hij ook, hij ging ook naar de bergen, herinner nog. Steeds ging hij verder naar ergens naar een berg, op, om daar te bidden. Omdat hij nam in zichzelf op de negen onderste spirood van de ketter. Hij, als het ware, voegde zichzelf toe, dat is het menselijk het menselijke wat in hem was maar ook die negen die hij had negen onderste van de ketter waren ook alleen maar van de ketteren. en zelfs negen onderste zijn alleen maar de wens om te geven He? dus hij had wel als het ware daarom had hij nodig om even nog tot Hashem te bidden om ook die negen onderste ook te vullen maar misschien moet ik het, het anders zeggen als je druk voelt ja? dus, dan voel je eigenlijk een wens een onvervulde wens. Nee, maar dus, dus ik bedoel, je, je niet alleen dat. In Kijk, eerste instantie nee. wil je altijd het vrouwelijke, denk ik dan, Nee, kort. Kijk, Als je druk voelt, betekent niet altijd de wens. Als je druk voelt, betekent, betekent niet, dat. wat op. Als je druk voelt, van, druk voelt, betekent juist dat het licht binnen is. Het, het kan zijn dat het licht binnen is. Kijk, het licht komt in jouw kilim binnen. Innerlijke kilim. Van boven tot aan jouw taboer, Aan jouw navel. Heel? En dan wat gaat het verder? Goed opletten. Probeer deze les absoluut tien keer herhalen. En zet hem apart ergens. Dat jij steeds herhaalt deze les. Want dat niveau hadden we nog nooit bereikt. Het licht komt dan tot, van boven tot jouw navel. Het licht heeft geen tekorten. Ja of niet? Jij hebt tekorten bij jou is de NAVO is het één station. Verder kan je niet doorduwen, kan dat niet. Ja, we hebben geen inwendige kilim, inwendige kilim, die, die het licht verder zeer of ga je kilim zeer aan goed, die het lichten overeenkomstig, het lichten, de lichten, ga je in dat kunnen ontvangen. Dat kunnen we niet. Tot de kmartie komen. Maar wij kunnen wel dan een soort een soort uh, kilim, wat lijken wel op die, maar alleen maar van de tweede simtum, kunnen we wel van die bina, kunnen we wel daar halen, alleen omwille van het geven willen van het geven kunnen we wel het licht naar beneden halen, ja, alleen maar ook op, op een sublieme manier, dat kunnen we wel doen dus het licht komt dan tot jouw tabor tot jouw navel en het licht Weet niet van stoppen. Het is jij die wil die stoppen. Jij kan niet brengen het licht naar beneden. Ja, dat dat. Jij bent de schepping. Het licht is het uit bestaande uit bestanden. Dus het licht probeer dan, jij hebt het licht ontvangen tot je tabor. En het licht wil, wil verder doorkomen. Het licht kent niet uh, jouw smoesjes. Dat jij drie keer iemand ontvangt en de onderste twee niet. Het licht wil gewoon doorkomen. Door jij kan het niet ontvangen omwille van het geven. Maar dat is jou, jouw zaak als het ware. Dus het licht gaat pushen. Aan je ta, aan je navel. Ja? Je gaat pushen. En dat is de druk die je voelt. Dus als ik zeg over druk, dan bedoel ik niet uh, de keer Ja, Maar bedoel ik dan de, het licht dat jij ontvangt. Het licht wat in jou komt, mm -hmm. dat is de druk wat je voelt. Niet het licht is pro een probleem, maar het licht wil pushen bij de navel. En jij ervaart het als druk. En jij wil natuurlijk, wat wil jij natuurlijk? Jij zou graag willen dat doorsluizen naar de malgoed die dan daaronder jou is. Mm -hmm. ja, dat, jij wil het graag, waarom? Het is, eins, het is wel de bedoeling, de hele, dat is dan de gemakje koen, altijd willen wij dat door, wij zouden graag willen dat doordouwen naar de, maar, maar goed, maar dan zou dan het volledige gemakje koen zijn, de, in elke toestand, het zou dan vijf kin zijn, ja. dan zouden wij het licht gaan, het licht ik van in elke toestand, maar dat kan niet, omdat... Wij zijn 6.000 jaar, moeten wij 6.000 jaar, moeten wij dan die correcties doen. Wij moeten alleen maar, kunnen niet ontvangen in de zeer en pin en ook van onze kerim. Maar een, een soort substitutie van deze twee kilim, daar kunnen wij wel ontvangen. Dus de druk die je ontvangt dan op, aan je tabo, is de druk van het licht dat wil binnenkomen, die naar beneden nog gaan, onder jouw navel, en jij wil hem niet ontvangen. Jij, wil, jij laat hem niet doorkomen. Je laat hem niet doorkomen, omdat als je hem laat doorkomen, dan is het ontvangen voor zichzelf. Dan krijg je kater. Dan is het niet een, uh, dan is het verkrachting. Weet ja, het? Dat is mannelijk. Hè? Dat ligt dan is mannelijk. het. Dan is dat het. gebeurt niet eigenlijk op dit moment. Daarom heb je, heb je een vraag. Omdat op dat moment, hij ervaart het heel goed. Ja. Maar dat is oké, okay. maar dan begrijp je dat, het, hoe dat werkt. Ja, maar dan denk ik dus van, uh, of denk, maar goed, dan zou je dus met je, uh, met, met je vrouwelijke moeten werken. Want dat mannelijke heb je eigenlijk geen invloed op, dat, dat, dat licht, dat is er. Nee. Dus als je in de knoppen wil zitten, dat is dan toch het. Nee, maar het vrouwelijke, oké. Okay. Dus nee, om de, om, de, druk, zegt, om de, de balans dan te houden is dat toch vanuit je vrouwelijke. Nee, maar kijk, maar kijk, dat is wat, wat boven jou is, hier Dat is jouw bovengedeelte, dat is hier Dat is de drie bovenste kilium als de, de, de, de, de, de, de en daaronder is is, is more Daaronder is zeerampin en nukwa van wie? van de zeerampin. En daar die nukwa zeerampin en nukwa van de zeerampin die omhuld is door die nukwa. De nukwa die bekleedt de zeerampin en, en Nuqua van de zee. Uh, de nuqua van de zeerampien, De vierde en de vijfde sfera van de zeerampien Die bekleedt, omringt de nuqua. De en zuigt ook. De nuqua zuigt van wie? Normaal. Zuigt van de vierde en vijfde sfera van de zeerampien, Dat is wat ze normaal in de normale toestand. de hele bedoeling is. Let op. De hele bedoeling is. De druk van beneden, de druk van boven, is de druk van uh, geven. Ja. Ja, de druk van de zeerantien, boven de gazet bij jou, is de druk van het licht dat in die kilim is. Het licht wil geven, komen door de Zeerantine en ja. geven aan de Je ja. Jij hebt wel gelijk, maar niet ten aanzien van de boven de gazé, maar van onder de gazé. Onder de gazé zit de het tekort wat jouw vraag was eigenlijk waar zit het tekort het tekort zit niet eigenlijk in, in boven de taboor een, een klein tekort dat is iets wat uh, wat uh, niet het tekort, niet echt tekort is de tekort van de zeer boven de gaza is alleen tekort om te geven aan de noekwa de tekort, hij, hij wil graag geven aan, aan haar Dus dat is zijn tekort eigenlijk maar de, het ware tekort heeft alleen de Nukwa. Want Serenpien heeft niet eigenlijk tekort. Het, het is een nagemaakte tekort... om te helpen de Nukwa het licht te ontvangen. Want serenpin wat is Serenpien? Serenpien, dat is toch wel de sfeer van eh, eigenschappen van de schepper. Alleen de Malgoed heeft de ware, het ware tekort. Wie is de schepping? Malgoed en niet de Serenpien. Dus onder de taber heb je dan heb je een andere soort druk onder de taboor, heb je druk van een vrouwelijke. Uh -huh. En zij heeft de druk van te kort. druk is te kort. Ja, van uh, geef me. Ja, zij wil hebben. Terwijl de druk van boven de taboor, boven de taboor is de druk van uh, je wil te veel je, hebt te veel. je hebt als het ware overvloedig te geven op een verschillende wezen van Jij wilt no. te geven, maar uh, je, je moet je in toom houden om, om niet te geven meer dan de noek wat de kracht heeft om te willen ontvangen om willen van het geven. Heb ik? Oh, probeer te ontleiden, probeer al die stels nadenken, nog een yeah. keer. Dus dat is de hele de club. Dus het is niet de clue van, dat uh, een mannetje dan die, die, die, die, ik kan zoveel keer uh, zivouk maken. Je moet altijd vragen aan zijn vrouwtje. Ja. Hij heeft uh, acht keer een zivouk gemaakt in één nacht. Geweldig, hij is zo trots, hij gaat bij, bij zijn jongens praten. Oh, ik heb acht zivoukim gemaakt in deze nacht. Ja, dat is ze Trots, apen, trots. Weet je, so, we, echt uh, super mannelijk. En zij gaat naar haar vriendinnetjes en zij vertelt een heel ander verhaal. Yeah. Uh, uh, ja. Zo is dat ook. Conneenwerk. Conneentjes, weet je. Wat is dat nou? Zij vertelt een heel ander verhaal. Klep je dat? Dus het is, uh, hey, is altijd aanpassen om de manier te vinden dat. Om aan haar te geven alleen wat zij nodig heeft. En hij heeft gegeven aan haar alleen wat zij nodig heeft op dat moment. Ja. De, volgende, volgende, de volgende toestand is dat hij, zij heeft aan heel andere dan andere behoeften, want jij hebt al haar gegeven. De volgende toestand is niets verdwijnt in het geestelijke, ja of niet? In onze wereld is alles verdwijnt. Zonder. Uh, alles is verdwenen, alles is sterfelijk. Zo'n zeeboek is sterfelijk. Zo gedaan, zo is het net een einde. Maar in het geestelijke is het niet zo. Zij heeft ontvangen. In de volgende toestand kan ze meer ontvangen. Hoe meer je ontvangt, hoe meer kan je ontvangen.